John Oates Aan het begin van een nieuwe aflevering van de late avond. I can't go for that. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Maar wij gaan er wel voor hoor. Dus, blijf lekker luisteren naar deze aflevering van de late avond. Een uh, mooie aflevering met heel veel lekkere muziek en een paar uh, interessante dingen. Dus, blijf lekker luisteren. Ook al lig je tussen de lakens... Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Nou ja, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op de straat, wat is uh, dan uw favoriete manier om te ontspannen? Is dat dan tussen de lappen of is het anders? Je hoort het straks. Miras Dekkers is ook van de partij, hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar gaat het daar wel weer om of uh, is er weer iets anders aan de hand? Je hoort het straks. En een breed blik... Uh, een tentoonstelling met 1200 foto's. Wat wordt daar getoond? Blijf nieuwsgierig, want het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Laatavond.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 Santana. Weten we het nog? Ongelooflijk, wat een mooie oude is dat. Black Magic Woman. En wat hoorde je ervoor? Je hoorde ervoor een uh, prachtige Van uh, journey. Een Beetje lawaai. Het heette Faithful. Het komt uit 1983. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? De vakanties van veel mensen. De voorjaarsvakantie zit er alweer op. En de zomer ligt in het uh, verschiet. En ja, ja zo'n vakantieperiode kan bijna niet voldoende zijn... om alle stress die de wereld voor u kan opleveren, te niet te doen. Maar wat dan? Hoe werkt u uh, aan uzelf om spanning de baas te zijn? En wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg u en hier zijn ze. Uw antwoorden. Om te ontspannen kun je allerlei bochten verringen. Je kunt gaan sporten, je kunt uh, een stuk auto rijden, je kunt gaan fietsen. Maar wat is uw favoriete manier... Om te ontspannen. Ik denk, sporten wel gewoon? Ja, ja, joggen. Ja, eigenlijk wel. Sporten. Sporten? Ja. U noemt dus een sport door. Wat doet u graag? Joggen. Joggen? Dus, ja. Gewoon lekker lopen? Gewoon lopen, ja. Ja, toch gewoon lekker naar het terras gaan en een wijntje drinken. Dat is ah, wel om ja. te ontspannen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, moet ik zeggen, dat is ja. wel heel fijn. ja, ja Dus uh, een, een hakje eten of een drankje op ja. een terras? Ja, heerlijk. Ja, dan dat, kom ik helemaal tot rust. Dat is echt wel nodig af en toe. Ja, zeker. Ja, minimaal een keer per week. Oké. Uw favoriete manier van ontspannen. van ontspannen? Le lekker stukje fietsen. Ja. En, uh, en lezen veel. ja Le u leest nog, wat, wat leest u graag? Fictie non-fictie? Nou, allebei... Detectives, weet je wel, politie, dat allemaal. A. En een spannende romans, ja, ja, ja hoor. Die zijn er nog genoeg. Die zijn er genoeg, ja hoor. Bibliotheek vlakbij. Ja. ja? Oh, je gaat ze gewoon lekker lenen. Ik ga ze lekker lenen. Ja, dus dat is wat moois is te lezen. Ja. En zeker met de vakantie even een stapeltje meenemen. Ah, en op ja. tijd terugbrengen dan? Oh, uiteraard, ja. Had <lacht> ja, ja, ja, ja. ik altijd moeit. Ja, hey. al ja, die stapels thuis is ook niks. Nee, nee ja. dan, dan, dan liggen ze niet in de weg, kunnen ze weer terug. Ja, zo dat is. is wel het fijne van de bibliotheek. Ja hoor. Wat is uw favoriete manier van ja, lezen? Ja, ja. lezen. Hebben we hebben alle twee wel. Ja. Lezen, ja. Wat leest u graag? Of boeken uh, fictie? Biografieën en uh, geschiedenis. Uh, geschiedenis. Uh, en, dieren. en dierenboeken, ja. ja. Geen verhalen, geen, geen uh, fictie. Dus. Ja, ook wel. ook wel. Ja. Dat is ook wel ja. Maar dat, toch wel wat een historische achtergrond. Yeah. ja. Biografie, Wat is de laatste? Welke heeft, heeft u doorgeworsteld? Nou, ik ben nog mee bezig. De biografie van Godfried Boman. Hé, hey, die heb ik nog meegemaakt, dat is leuk. Ja, ja. ja dat heb ik nog meegemaakt. Had mijn vrouw maar één zo zo'n been. Ja, die ja. van de. Alleen dit. Dittrich. Dittrich. Ja. Dat was het. Juist, ja. Wat is uw favoriete manier van ontspannen? Ontspannen. Ja. Niet uh, een beetje al die negativiteit en. Dat soort van dingen uit de weg te gaan. Uh, wandelen is een fantastische manier. Gewoon nadenken op je lucht. Oh, op ja. je rug liggen nadenken, is ook uh, goed voor jou. Waar ligt u op uw rug? Uh, lekker op bed. Uh, lekker in de tuin. In oh, ja. uh, social media ont, ontwijken. Het is oh, ja. absolut evil empire. Heel ziek en uh, toxisch. Ja, ja, ja. Dus hoe minder uh, je daarvan krijgt, hoe beter. Oh, Goede tip. Ah, ja. Gewoon om te ontspannen de sociale media, gewoon eens even overslaan. Ja, je moet geen zorgen maken, je moet zorgeloos leven. Het is, is mogelijk, als je gelovig bent, en ben je, heb je geen zorgen. Je maakt je ook geen zorgen, je vertrouwt. Wauw. Ja, dat ja, is een lekker leven. Een puzzeltje maken, een stukje wandelen. Zet u dan nog een doelstelling van, ik moet er een bepaalde tijd van maken? Over het algemeen wel minimaal 5 kilometer, tegenwoordig maximaal 10. Vroeger halve marathons. Maar dat is een beetje voorbij. Ik denk, denk niet dat het nog gaat. Een halve marathon is ook wel weer iets van 20, 21 km. Ki ja. Dat is wel lau. een beetje. Ja, dat ja. is wel een hoop. Maar dat hoeft ook niet per se. Nee. <laughs> maar binnen wat voor tijd loopt u zo'n halve marathon tot voor kort? Een halve marathon, nou, zo. Oh, twee uur en een kwartier hebben we gedaan. Ja, zo twee uur en een ja. kwartier. Dus zo'n tien, tien kilometer per uur zo gemiddeld. Ja, u liep dat ook? Samen, we ja. hebben ja. het samen gelopen. Wow. Ja. in München. In München ja, dus, in ja. in München, stadloop. Ja. Want u woont daar dus, hè? Ja. ja. Hoe lang al? 39 jaar. 39 jaar, ja. dan spreekt je nog prima Nederlands. Ja, dat vergeet je niet. En wat is ja, en uw favoriete manier van ons? Nou, ook wel lezen. Met name thrillers en, uh, en gewoon uh, ja, ook wel uh, maatschappelijk georiënteerde thema's. Dus dat uh, vind ik ook wel interessant. Ja. Daar verschijnt genoeg over nog steeds. Ja ondopwaaijk eigenlijk, hè? Dat ja. er nog steeds allemaal boeken verschijnen. Ja, nou ja, in deze tijd is dat niet zo raar, vind ik. Dus, ja, er is genoeg aanleiding voor. Ja, er is ja. genoeg aanleiding ja. voor. En ja. ja, maar bedoel boeken, niet allemaal e-books e e of wat? Nee, oh rieden, ja, nee, we rieden. zijn wel van de dingen in ons handen houden. Nee. Ja. Dus gewoon een boek, ja. en niet een e-reader. Dat bedoel ik. Een legpuzzel maken, vind ah. ik ook heerlijk. Ja, spelletje doen. Ik werk bij de Zonnebloem, dus ik doe nogal spelletjes met mensen. Vrijwilligerswerk, zeg maar. ja. Dat heb je als je met pensioen bent. hè? Sorry. Als je met pensioen bent, met pensioen bent kan je ja. vrijwilligerswerk doen. En de Zonnebloem, dat is dankbaar werk, hè? Dat is heel dankbaar werk. Ja. Het mooiste werk wat er is. Want dan snijdt het mis aan twee kanten en heeft u juist, iets te doen en die andere ook nog weer. je snapt hem. Ja, ja. ja. voldoening. Ja. Heerlijk. Heeft u verder nog iets waarvan u zegt, van, nou, dat is echt nodig om te ontspannen voor mij? Voor u zelf? Nodig te ontspannen. Echt nodig om te ontspannen? Nodig. Voor waar? De... Ja, voor. vakantie zit er natuurlijk altijd bij mij. Ja, ja zeker twee, drie keer in een jaar. Gaat u ah. dan nog naar het buitenland? Jazeker. Ja, ja. Toch wel. Misschien net terug? Uh, een maandje net terug. Um, aans en aanstaande maand ga ik weer naar Duitsland. Duitsland? Ja. Ja. Nou, daar kwamen net mensen voor mij die wonen in München, 39 jaar al. Uh, Waar gaat u graag heen in Duitsland? Nog even. Nou, Beieren en Westerwald. Ja, Ja, een mooi gebied hoor. Ja. Ik ga nu naar Frankenwald, daar bij Nurembergen, Bamberg, dat is ook mooi. Ah, juist. Beieren ben ik ook uh, heel veel geweest. Alle plaatsen in Duitsland, Buitenland is een mooi land. Ja. Dank u wel, hè. Fijne avond. Een vrouw stop. Ik heb allemaal die fysie hier. Ik sta aan de borden. Ja, daar krijg je bekeuring voor. Wauw, hoe gekker. Dank u wel, hè. Team Frederik, Goldman, Jones en Nachtnui. En Mika, relax, take it easy. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten een mooie column van Dekker. Zij gaat het hebben over de tuinkruiper, maar kruipt het ook allemaal. Je hoort het zo meteen bij de late avond. Na deze van The Pointer Sisters luister mee naar He's So Shy. Tuinkruiper Ik heb een tante Mijn tante heeft een tuin Die tuin is, zegt ze zelf, erg klein Maar heel hoog Dat kan ook niet anders Er bestaan geen lage tuinen Een tuin is hoger dan de hoogste boom De sky is the limit Dat is nou juist de aardigheid Mijn tante heeft het geheim ontdekt van de tuin Er zit geen dak op een tuin is een huis zonder dak. Vandaar al die frisse lucht, al dat gegroei en gebloei en dat je er nooit je voeten hoeft te vegen. Zet er een dak op en het is uit met de pret. Opeens moet je regelmatig luchten, dreigen je planten te verdorren en heb je een stofzuiger nodig. Je hebt van je tuin een huis gemaakt. De meeste mensen modderen er wat met vensterbanken of proberen iets van een balkonnetje te maken terwijl de oplossing voor de hand ligt. Zet je tuin op je dak. Maak een daktuin. Dat je tuin er niet naast hoeft, maar er ook op kan, daar denken de meeste mensen niet aan. De meeste mensen denken te plat. Tweedimensionaal. De grootte van een bos drukken ze uit in hectares en niet in kubieke hectometers, net of alle bomen er altijd plat zijn omgewaaid. Zelfs stadsmensen zijn nog echte platlanders. Willen ze de weg weten, dan kijken ze op een platte grond. In hun huizen lezen ze de tweedimensionale krant en kijken ze naar de tweedimensionale televisie. De helft van hun driedimensionale kamer, heel de leegte tussen hun hoofd en het plafond, wordt niet benut. Wat boven je hoofd is, telt niet mee. Totdat de oorlog dreigt. Dan heet alles boven je hoofd opeens luchtruim. Dat is iets wat niet geschonden mag worden. Opeens klinkt het schenden van het luchtruim als het toppunt van ongewenste intimiteit. Daar staat de doodstraf op. Toch wordt mijn luchtruim nu in volle vredestijd al flink geschonden elke dag weer. Niet door straaljagers, maar door wolkenkrabbers. Sinds de stedenbouw van een middel tot volkshuisvesting is verworden tot een wedstrijd voor projectontwikkelaars, stapelen architecten steeds hogere torens op, niet om dichter bij een god te komen, maar verder van ons, mensen. Hun hoogmoed stoelt op de grondprijs. Hoe duurder de grond, zeggen ze, des te hoger moet je bouwen. Smoesjes. De prijs van de grond is het probleem niet. De grond is niet te duur, de lucht is te goedkoop. Als ze niet voor de vierkante meters grond, maar voor de kubieke meters lucht moesten betalen, pliezen de architecten heus wel een torentje lager. Maar zolang de ambtenaren van de ruimtelijke ordening zich nog op hun platte gronden blind staren... ...krijgen de projectontwikkelaars de hele koek bij het eerste plakje cadeau. Dat moet anders. Er moet meer lucht worden verkocht. Dat kunnen we met een gerust hart aan de makelaars overlaten. Zo wordt er weer minder in de hoogte en meer in de breedte gebouwd. Dat spaart het luchtruim, maar het kost tuinen. Is dat erg? houden mensen wel van tuinen. Hun eerste behoefte is geen tuin, maar een huis. Een dak boven hun hoofd. Kopen ze er toch een tuin bij, dan willen ze daar gek genoeg een tuinhuis in. Een tuinhuis is een inwendige tegenspraak waarin je thee kunt drinken. Maar het malst zijn toch de pergola's. Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik ze zie zitten in hun tuintjes. De mensen onder hun groen van het gif uitgeslagen pergola's... En me verbaas hoe ze er toch weer in zijn geslaagd om het ondenkbare te verwezenlijken. Een tuin met een verlaagd plafond. <tie <-tieden> Reklame waar de kleur af draait. O, hoe de hebzucht door mijn aderen sluijt. Eet als je kijkt, mijn honderd oh, taal. Alsjeblieft, laat mij naar binnen gaan. Verleiding. Verleiding. Verleiding. Verleiding. Ik kan het niet weerstaan. I'm style. Dit is De late avond van Alfred Blokhuizen. Show her how Prachtige muziek van Genesis hier in de show. Hold on my heart uit 1992. En Femage met een prachtig lied. Ja, een stuk cabaret zou je kunnen zeggen. Verleiding van nog veel langer geleden. In een ogenblik gaan we praten met Jeff van Duin. Hij is bibliothecaris van het Nederlandse Fotomuseum. Hij gaat het hebben over een brede blik... Uh, een tentoonstelling met 1200 foto's. En Thera Cox gaat zometeen met hem praten na. Dit mooie werkje van Leona Lewis. Bleeding Love. Was all in vain time starts to pass before you know. Een brede blik, een tentoonstelling met 1200 foto's. En aan de telefoon, chef van Duin, hij is onder andere bibliothecaris Nederlands Fotomuseum. Welkom in onze uitzending, chef. Dankjewel. Uh, nou ben je ook bestuurslid uh, van het uh, Centraal, niet het Cultureel Forum Schiedam. Ja. En dat heeft vooral met die tentoonstelling te maken. Dus ik zou graag willen weten wat dat voor instelling is. Nou ja, wij zijn eigenlijk een uh, ja, vereniging. Wij zijn opgericht in uh, 1961, dus bestaat al een uh, jaar, zou ik ja. zeggen. En ja, wij zijn eigenlijk een soort uh, culturele club. Ja, wij stimuleren de cultuur in het uh, Schiedamse. Dat is eigenlijk ons hoofddoel. En, dat, en uh, ja. we organiseren van alles. En dat doen jullie helemaal vanuit jullie zelf als vrijwilliger... of horen jullie tot een stichting of worden jullie door de gemeente gefinancierd... Nee, nee, wij zijn een stichting en uh, wij zijn afhankelijk van uh, fondsen, provinciale fondsen. Of uh, andere fondsen die wij aanschrijven. En jullie zorgen voor het culturele gebeuren. Uh, zou je wat voorbeeldjes kunnen noemen als zo, zo'n zo zomer bijvoorbeeld? Hoe ziet zo'n programmering? Het...